Dodelijke medische praktijken Door Trudy Newman De meeste patiënten gaan te trouw naar hun arts in de veronderstelling dat ze de zorg en aandacht zullen krijgen die ze nodig hebben. Patiënten vertrouwen erop dat hun arts hun belangen behartigt. Veel mensen zijn zich er echter niet van bewust dat er ook een schaduwzijde aan de geneeskunde zit. Er bestaat een praktijk in de geneeskunde die bekend staat als heimelijke ransonering, die de arts-patiëntrelatie bedreigt. Het publiek moet zich ervan bewust zijn dat de medische beroepsgroep niet alle patiënten gelijk behandelt. Er zijn in principe twee verschillende indelingen, waarbij patiënten de status hoge prioriteit of lage prioriteit krijgen. Patiënten met een hoge prioriteit krijgen de best mogelijke zorg. Patiënten die, zonder dat ze het weten, een lage prioriteit krijgen, ontvangen slechts minimale, gerantsoeneerde of experimentele zorg. Patiënten worden onvoldoende getest en behandeld als ze al behandeld worden. Aan de andere kant kunnen patiënten met een lage prioriteit juist overmatig getest worden, maar krijgen ze geen adequate zorg of behandeling. Het kan gebeuren dat een patiënt overmatig getest wordt, terwijl er verkeerde tests voor zijn aandoening worden aangevraagd. Vooral mensen met chronische ziekten, ouderen en anderen die door artsen als ongewenst worden beschouwd, zijn kwetsbaar. Heimelijke ransonering is dezelfde praktijk die door Duitse artsen in Nazi-Duitsland werd toegepast. Patiënten die het aandurven om het gezag van hun arts of de medische behandeling die die ze krijgen in twijfel te trekken, kunnen op een zwarte lijst terechtkomen. Dit wil zeggen dat ze geen toegang meer hebben tot specialistische zorg. Artsen tonen een sterkere loyaliteit aan hun collega's dan aan hun onschuldige en goedgelovige patiënten. Patiënten met iatrogene aandoeningen worden vaak het slachtoffer van de zwarte lijst. De problemen beginnen meestal wanneer er medische fouten worden gemaakt, opzettelijk of onopzettelijk, en deze worden ontkend. Dan beginnen de leugens- en de doofpotoperatie. Documenten worden vaak aangepast, vervalst, verdwijnen op mysterieuze wijze of belangrijke informatie wordt uit het dossier weggelaten. Artsen doen er alles aan om niet ter verantwoording te worden geroepen en worden over het algemeen beschermd door hun beroepsverenigingen. Zodra een patiënt op de zwarte lijst staat kan hij of zij verwachten dat zijn of haar reputatie door de medische beroepsgroep wordt geschaad? De patiënt kan verwachten aangevallen, in diskrediet gebracht en gedemoniseerd te worden. Hoe durft een patiënt dat gezag van een arts aan te vechten? Om te voorkomen dat ze enige verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun fouten, handelingen of gedrag, gebruiken artsen en hun toezichthoudende instanties vaak dezelfde tactieken als communistische landen gebruiken om politieke tegenstand te onderdrukken. De patiënt wordt bestempeld als moeilijk of psychiatrisch. Zulke denigrerende labels worden gebruikt om de aandacht af te leiden van de nalatige, incompetente of wanpresterende arts. Patiënten moeten dergelijke labels niet persoonlijk opvatten, omdat ze meer zeggen over de artsen dan over de patiënten. Op een zwarte lijst plaatsen is geen fout. Op een zwarte lijst plaatsen is een opzettelijke daad. Omdat een patiënt goeder trouw handelt met zijn arts, Duurt tot vaak jaren voordat hij beseft wat er gaande is. Zodra de waarheid aan het licht komt en de vertrouwende patiënt zich realiseert dat hij op een zwarte lijst staat en niet langer in ontkenning verkeert, kan hij aanvankelijk schaamte voelen en zich afvragen wat hij verkeerd heeft gedaan om zo'n behandeling te verdienen. Deze schaamte is meestal van korte duur, omdat de patiënt na zorgvuldige onderzoek en reflectie terecht beseft dat hij werkelijk het slachtoffer is. Gevoelige patiënten kunnen zich schamen voor de verdorvenheid en het morele gebrek van de arts. De patiënt zal vervolgens een gevoel van rechtvaardige verontwaardiging ervaren. Door het ongelooflijke misbruik dat een patiënt ondergaat, ervaart hij vaak onbeschrijfelijke pijn en intense woede. Helaas worden patiënten vaak geïsoleerd en aan hun lot overgelaten om dit trauma in hun een eentje te verwerken. Patiënten die een klacht indienen bij het college van artsen en chirurgen vanwege de ondermaatse zorg die ze hebben ontvangen merken vaak dat ze een tweede keer het slachtoffer worden, omdat hun klachten niet eerlijk, rechtvaardig of objectief worden behandeld in de brief. Met de conclusies van het onderzoek kan de patiënt ontdekken dat hij wordt aangevallen door precies de organisatie waar hij om hulp had gevraagd. Patiënten komen erachter dat er geen onafhankelijk orgaan bestaat om fouten of problemen van artsen te corrigeren en op te lossen. Dit extra misbruik door de klachtenprocedure verergert het bestaande trauma en de isolatie waarmee de patiënt al worstelt. Wanneer patiënten via het rechtssysteem gerechtigheid proberen te verkrijgen, stuiten ze er vaak op dat de deur voor hen gesloten blijft. Daarnaast worden artsen beschermd door de overheid, evenals door hun beroeps- en juridische verenigingen. Patiënten genieten geen enkele bescherming. Vanwege de zwijgplicht binnen de medische beroepsgroep is het publiek zich vaak niet bewust van de corrupte praktijken van artsen, zoals het heimelijk ransoneren van medicijnen en het op een zwarte lijst plaatsen van patiënten. Veel patiënten durven zich niet uit te spreken over deze misstanden, uit angst voor represailles vanuit de medische wereld. Represailles zijn een legitieme angst. Patiënten vinden vaak pas emotionele genezing wanneer ze contact kunnen leggen met andere patiënten die ook worden misbruikt en gepest door de medische beroepsgroep. Patiënten die op een zwarte lijst staan, wenden zich vaak tot alternatieve geneeswijzen. Als samenleving hebben Canadezen dringend behoefte aan een onafhankelijk orgaan met de bevoegdheid om klachten van patiënten onafhankelijk te onderzoeken, te beoordelen en tijdig op te lossen. Het is van essentieel belang dat er wetgeving komt die volledige openheid en verplichte melding van alle medische fouten, letsel of schade aan patiënten vereist, en dat patiënten hierover worden geïnformeerd en passende compensatie ontvangen. Het huidige klachtensysteem bij het college van artsen en chirurgen moet worden afgeschaft. De comfortabele situatie van zelfregulering binnen de medische beroepsgroep duurt al veel te lang. Het is hoog tijd dat professionals ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen. Nalaten. We leven in donkere en gevaarlijke tijden. Dit zijn tijden die de menselijke ziel op de proef stellen. In Amerika, ieder jaar, wordt een kwart miljoen Amerikanen omgebracht door medicijngebruik. Omgebracht? Ja, niemand maakt zich er druk om. Het zijn gewoon keiharde cijfers. En die paar moorden, daar wordt dan een hele hoop aandacht aan besteed. Maar de grote lijnen, die zien wij als maatschappij gewoon, die zijn wij er dan ook verloren. U bent niet de eerste die het zegt hier op tafel, hè. We willen nog een, een patrologe arts gaan, niet de over ja. die zei, luister, we hebben te veel overlijdenszaken die worden ja. over op het hoofdstukje natuurlijk dood. Ja. Wat het niet is, nee. dat bevestigen jullie dus Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En dus in Nederland zegt u 17 tot 20.000 zaken per nee, 17 jaar. Nee, 17.000 tot 20.000. 17 tot 20.000 En in Amerika, dat, dat, dat Een kwart miljoen. Een kwart miljoen, ieder jaar. Maar, maar heel even wat Wilt u nou zeggen dat er 17.000 mensen worden omgebracht door medicijn? Medicijn en, en fout medisch handelen, ja. En we gaan gewoon over tot de orde van de dag. Alleen het medicijn gebruiken al. 1 op de 10 mensen in Nederland. Die zitten aan psychoactieve medicatie. Wij zijn nu in Nederland omdat ik moet getuigen. In zaken waar moeders hun kinderen ombrengen. Om de invloed van de medicatie. Daarom. Daarom zitten we hier ook, omdat we toch die boodschap uit willen brengen, zoals wat er in jouw geval gebeurt. Mensen krijgen psychosociale problemen, kunnen niet meer slapen, dat is ook wat er met James Honds gebeurde. Echtscheidingsproblemen, allemaal dingen die tot het leven behoren. Ze gaan naar de huisarts, de huisarts zegt van nou het is belangrijk dat je slaapt. Ze krijgen een slaapmiddel, 10 tot 30 procent kan het niet omzetten. Vervolgens krijgen ze grote schommelingen, worden ze gediagnosticeerd als depressief. Krijgen antidepressiva en komen er nooit meer van af. Het is zo verslavend die medicatie, het is makkelijker om van heroïne af te komen dan van een antidepressieve.